De orkaan beweegt zich langzaam naar het noorden. In zeven staten langs de oostkust geldt de noodtoestand. In New York is het openbaar vervoer stilgelegd. Duizenden vluchten van en naar New York zijn geschrapt. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. De normaal zo drukke straten liggen er nu verlaten bij. Voor degenen die niet weggaan is het advies om in een kamer te gaan zitten met zo min mogelijk ramen.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 President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten in Syrië... die in maart begonnen. Sindsdien zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De VS en Europa willen dat Assad opstapt. In Pakistan zou de nummer twee van Al-Qaeda zijn gedood. Dat hebben de Verenigde Staten bekendgemaakt. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman. En hij zou zijn gedood in de Pakistanse provincie Waziristan... De Amerikanen willen niet zeggen hoe Rachman is gedood... maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval... door een onbemand vliegtuig van de VS. Het weer in de kustgebieden kans op een bui. Vandaag opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt vanmiddag 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN 4-7. Het is uh, bijna drie minuten over vijf en het is 28 augustus 2011 en Amerika zet zich schrap voor een flinke storm. Irene, daar gaan we straks over een uur nog wel even over doorpraten. Ondertussen kun je even meekijken uh, met dit programma uh, op radio1.nl, maar ook op Times Square. Ik heb op mijn Twitter, zet ik nu ter plekke, een linkje. Uh, dat is @luc dus twitter.com slash luk met l-dubbel-uk. Uh, en dan kun je meekijken met de Times Square Cam... En dan kun je dus kijken hoe het er in, uh, in Amerika bij ligt uh, uh, op Times Square. En dan zie je echt dat het echt één grote puinhoop is. Het is echt, check even mijn Twitter, twitter.com slash Luke. Dan vind je uh, de Earthcam die ik daarop heb gezet. Het, is echt, het gaat echt het bakken, tegelijk om naar beneden. En dan is die, uh, die Irene is dus nog niet eens echt in uh, New York aangekomen. Nou goed, hoe het allemaal af gaat lopen, je hoort het uh, in dit programma. En uh, later vandaag hier op Radio 1. Zometeen Brit van Echte Meisjes in de Jungle... Uh, dat is dat meisje die uh, zegt dat het uh, vleesrijp moet zijn. En dat soort, dat, weet je, dat, uh, dat, uh, dat uh, ja... Ja, hoe zeg je dat nou? Een beetje dat, uh, dat oenige, oenige meisje, mag ik wel zeggen. Ja, een beetje oendige meisje. Zo komen ze over in ieder geval. Britt, die heeft uh, acht liedjes uitgekozen. En die gaat ze zo meteen aan ons laten horen. Ik ben benieuwd wat haar muzieksmaak is. Zometeen in Crack the Playlist. En later ook nog uh, Pieter spreekt. De nieuwe column van onze columnist Pieter Dirks. En die is weer erg leuk. Het gaat over Steve Jobs van Apple. Nu eerst de Straits. Dit is calling Elvis. calling Elvis. Is anybody home? Elvis. Here alone. I to leave the, I can't to the phone. Elvis. Here alone. Well, tell I calling. Just Let me leave my number. Nintendo, baby, don't be cruel. Return the sender, drinkin' like a fool. Call an elder, send your home. Call an elder, I'm here all alone. op mijn Twitter. Even kijken we. New York. New York. Webcam. Twitter.com slash Luke. Is een, uh, uh, een webcam heb ik opgezet... waarbij je uh, uh, Manhattan in de gaten kunt houden. En uh, uh, dan gaat het natuurlijk over die orkaan. Het boeit me toch wel, moet ik zeggen. Het is toch wel... Um, ik vind het wel zo interessant... dat ik denk... Nou, uh, daar ga ik wel eens even goed in de gaten houden vandaag. En dat is meer ook omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Wat, wat Ilse net ook zei vanuit Washington... Dat, je gewoon, dat het zo onbestemd is allemaal... en dat je maar uh, gaat voorbereiden als je daar bent... Uh, omdat je toch niet weet wat er kan gaan gebeuren. En dan denk je misschien, nou ja, het zal allemaal wel loslopen. Tenminste, ik denk dat best veel mensen dat denken. Okay, ook al woon je in New York, dan nog denk je... het zal allemaal wel loslopen. Dat denken wij hier per slot van rekening ook regelmatig, omdat... Uh, uh, uh, wij hebben hier ook vaak code extreem of code oranje, uh, dat soort dingen. Maar, uh, uh, maar ja, het kan ook zo misgaan. Ik bedoel, je zag het ook bij Pukkelpop bijvoorbeeld, dat het dan echt zo ineens misgaat. Dus ik, ik, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het af gaat lopen. Ik vind het een, interessant, een uh, uh, interessant fenomeen, dat vind ik het. Uh, Zometeen Brit met Crack the Playlist, haar favoriete acht liedjes. Nu eerst John Allen, dit is In Your Light. My son has gone away In the darkness of the night I don't have to look too hard John Allen en In Your Light hier op Radio 1 in 47. Het is bijna kwart over vijf. En Theo, die belde. Dag Theo. Hé, hey, hallo met Theo. Oh, ik moet, ik moet vragen uh, van uh, mijn baas of jij de radio kunt uitzetten. Uh, heb ik uit. Echt waar? Ja. Ja, het, is een, het is maar een hele klein radiootje. Ik, uh, ik noem nog wel van Action geloof ik, van 84 cent. <laughs> kopen. Voor... Jij ja, luistert radio nee, met een radio van 84 cent. Het is een bij het leven, man. Ja, hartstikke goed. Dan heb ik zo'n mooi koptelefoontje van AKM, die gooien ze er allemaal weg, hè? Ja, ja. de dure. Ja. En dan zei je ze, nou fantastisch. Ik heb, uh, nu, nu uh, we gaan straks praten waarom je belt hoor, maar we hebben, uh, heb je een headset op trouwens? Nou nee, ik heb dus een uur gelegen. Een uur... Ik in bed gelegen, want uh, ik had er inderdaad gewoon met lang verhaal kwijt te maken. Ja. Met allemaal dingetjes op mijn hoofd. want ze moeten mijn slaap controleren, want ik slaap heel weinig. Oh, oké. Okay. Nou goed, dat is met een lang verhaal kwijt. Het gaat mij dus om die omhoog te rijden. Dus oh ja, da da dat, dat, dat was uh, het oorspronkelijke onderwerp van dit programma. Nou, ja. daar heb ik het verder niet meer over gehad, want ik vond die storm echt interessant. Maar ja, het is ja. goed dat je nog even belt, hoor. Want het gaat dus over die harde dag in Tilburg, die gaat uiteindelijk niet door. Nee. Um, want uh, het gezellige familiekarakter van de harde dag is niet meer gegarandeerd in Tilburg. Nou, kijk, als ze dat nou niet kunnen garanderen. Je weet, het loopt wel eens meer uit de hand in Nederland, hè? bij uh, festivals langs de kust. Hè? Het, uh, nou, daar loopt natuurlijk ook politie. Waarom kunnen ze dat niet iets meer doen, uh, brede politie erin zet en mee? Ik bedoel, bij Ajax Fijn dat was dat vroeger een handvol, het kost tonnen hè? bij, bij zo'n wedstrijd. Waarom dan niet, uh, als je weet dat het uit de hand gaat lopen en laat die, laat die organisatie gewoon doorgaan. Ja. Je moet zoiets niet af laten spellen door geweld. Vind ik. Hmm. Dat moet gewoon door laten gaan, maar daar hebben wij de, de politie voor hè. en die is er niet voor, zoals we allemaal weten, om bekeuringjes dus uit te delen van 54 kilometer als je 79 Maar ga je wat ik bedoel? Nee, nee, nee, het moet wel gewoon, ze uh, dus moeten we dan hun werk doen zeg maar, in dit soort gevallen. Ja, vind ik van wel, ja. ja. Maar, maar, eind tevoren, maar, maar dan, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je inderdaad dat gezellige familiekarakter is dan wel weg. Ja, ik ja, nee, gewoon een leuke opmerking geven, namelijk. Er was vroeger bij Zwiebertje, daar was Brons, maar ook voor, weet je wel. <laughs> Bronsen deden het vroeger ook altijd. Yeah. Controleren. Yeah. En dat, dat moet de politie ook meer doen, vind ik. Ja, ik denk dat ze... Ik weet niet precies hoe dat zit, maar... ik, ik, ik, ik, ik, ik volg dat nieuws regelmatig, ook voor, voor BNN2D hier op Radio 1... en het is de afgelopen drie keer al, al drie keer afgelast. Ja. En het gaat telkens niet door, die motorfeesten. Ik denk dat ze toch echt verwacht dat er iets van knokken wordt, uh, uiteindelijk. Ik vind het nou niet stom, bijvoorbeeld. We gaan naar, en bedoel, dus economisch gezien dan, hè, we gaan naar Griekenland toe, we gooien er miljarden in. Hè, we hebben excessies in de lucht van een paar miljoen. En we kunnen, hier op land kunnen we niks doen, voor onze eigen bevolking. Ja. En ik bedoel, er is nog zoveel te knokken hier. En, ja, ik neem een voorbeeldje, met de AMRO bank heb ik ook gewerkt. Gaan er weer 2500 aan. En dat doet Salem? een paar jaar terug, mm -hmm. in de DSB-Bank. Nou, laten we het maar niet meer over hebben. Maar jezelf, Zalve is ook zelf niet helemaal zeven in mekaar. Ja, maar ik... Geef, ik ga je, van discussie. Ja, maar dat is, dat is, dat is een heel ander verhaal. Een ja, andere weer sorry. Hoe dat is, nee, dat geeft niet helemaal, niet. ik, nou, ik, ik en, stuit alle en, kant op alle kanten op. Nou, dat was dan één mijn antwoord. Die storm in Amerika, dan heb ik een heel leuk plaatje voor. Ja. Ik heb namelijk, nou nog een week geleden vroeg ik hem bij Radio 5 aan, dan heb ik dus in de recycling bij AKN. Ja. En toen vroeg ik Stormy Weather van Elver Terrell. Daar komen ze uh, me niet aan helpen. Oh. Misschien kunnen jullie we dat wel doen. Stormy Weather van de... Even stormy even Weather van Elvis Even kijken. St Lijkt me leuk. Ik ben op, dus ik, ik luister met plezier. Ik zet mijn radiotje zo weer op mijn hoofd. Ja, dat is goed. Maar dat is... Oh ja, de, ik ga even kijken of ik... Stormy Weather? Ja, hij staat er gewoon in hoor. Ook van een andere hoor. Ik bedoel, niet alleen als... Maar als... oh, ik heb Derry Harry heb ik. Ja, dat is ook goed. Ja, doe ik bedoel, het... ja het plaats op zichzelf is hartstikke mooi. Ja. En uh, het, het komt juist nou jou uit met die mooie storm, het hè, tomme, en Het komt mooi. Weet stof? je wat? Ik ga meteen rijden. ook aan mij schelen. Hé, hey, hey, prettige uitzending. Dankjewel. En de groetjes. Tot later hè, hoi. Doei. Stummy weather. Nou, waarom niet hè? No, no, why? There's no sun up. In the sky, stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining Dat is het zeker. En vooral in Amerika natuurlijk bij ons valt het allemaal reuze mee hoor. Debbie Harry hoor je hier op Radio 1. Het is tijd voor Crack the Playlist met Brit. Crack the Playlist. Crack the Playlist. En deze ochtend is dat met Brit. Bekend van echte meisjes uit de jungle. En uh, Take Me Out. Het datingprogramma met Eddie Zoe is dat. En ook van haar eigen programma De Zomer. Van Brit en Imke. Brit, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Ja, we hebben. Uh, je hebt uh, negen liedjes uitgekozen. Die gaan we zo meteen draaien en dan gaan we ook over babbelen. Um, allereerst ben, je, ben jij een beetje een muziekliefhebber? Ja, ik hou echt heel erg van muziek. Als ik uh, niet blij ben of uh, juist wel blij, altijd wil ik wel muziek op hebben. Ik kan ook niet bijvoorbeeld fietsen zonder muziek. Ik ja? moet altijd een oortje in hebben. En ben jij dan zo iemand die dan als je niet blij bent, uh, dat je dan expres een beetje droevige muziek opzet? Ja, ja dat, dat eerste ja. <laughs> ja, dat doe ik echt stress. Dus dan uiteindelijk voel je je wel weer blijer en opgelucht. Dan. Ja, ja. Maar dat, je, je, laat je, je laat het graag een beetje inprepen als je je toch niet zo goed voelt. Ja, inderdaad. Dan ga je een beetje zelf meelijden en zo. Ja, ja, ja. Kun je nog... Uh, uh, heb, jij, heb, heb jij ooit singeltjes gekocht of ben jij meteen van de download-generatie? Uh, ik heb nooit. Ik heb volgens mij één keer in mijn leven een singeltje gekocht van Jamai toen. Maar <laughs> ja, voor de rest heb ik nooit uh, een single gekocht. Gewoon een beetje legaal downloaden. <laughs> ja, step, step Right Up heb je. Ja, gekocht. Step Right Up, ik, dat weet ik nog heel goed. Ja. <laughs> nou, laten we je platen gaan, uh, gaan doornemen. We beginnen met het masker van Nick en Simon. Waarom die plaat? Ja, dat vind ik gewoon zo'n mooi liedje. En uh, als je goed naar die tekst luistert, dat klopt gewoon ook bij heel veel mensen. Van um, dat we het elke veranderen en zo. Dat, ik vind het gewoon echt een super mooi liedje. Ja, want waar gaat de, waar gaat de tekst over dan? Uh, nou, het gaat over... Uh, Nick Simon zingt dan over een meisje... en dan dat, die, dat ze eerst denken dat, het, dat ze dat meisje kunnen krijgen... en dan, dan laat het meisje het weer afweten... en dan ineens weer wel, en dan weer niet, en dan weer wel. <laughs> dat ze het helemaal niet meer snappen. Dat vind ik gewoon een mooi liedje. Uh, het masker, zo heet het liedje, van Nick Eschim. Vandaag ben ik je grootste vriend. Morgen hè? Heb... Het masker van Nick en Simon, de eerste plaats van Brit. Uh, we gaan door met Give Me Everything Tonight van Afrojack. Daar hadden we het vorige week nog over, want uh, uh, die is aangeklaagd door uh, Lindsay Lohan. Heb je dat meegekregen, Brit? Oh nee, ja. nee, dat weet je helemaal niet, wat dan? Nou, Hij zegt dus op een gegeven moment, um, of in ieder geval uh, Nio is dat. Nee, hoe heet die? Pitbull is dat? Die zit er ook in, uh, die rapper. En uh, uh, daarin zegt hij, uh, lock me up like Lindsay Lohan, zoiets so ja, geloof klopt. ik. En dat vond Lindsay Lohan schijnt dat dus niet zo leuk te vinden. En uh, uh, dus heeft ze bedacht, weet je wat, ik ga die Afrojack en het uh, hele hier erachteraan aanklagen. Um, oh ja, ja, ja. dat wist ik helemaal niet wat erg. Afrojack ja. is de vriend van Amanda, die ook weer was naar de jungle. Jo, echt waar? Ja. Oh, nou, dan, uh, dan, hebben, dan hebben ze straks een probleem. Dan uh, zijn ze misschien wel failliet. Nou, dat denk ik trouwens ook Nou, nah, het wel. zal een beetje vallen. <laughs> dat denk ik ook. Ja, ik denk ook, ja, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Maar jij zit er denk ik nog wel iets meer in dan ik. Maar volgens mij is dat dan ook weer zoiets als een soort van promotiestunt. En eh... Uh, dat... Ja, een beetje aandacht trekken. Ja, ja precies. Maar gewoon speciaal natuurlijk ook. Omdat je ja, Ik bedoel, dat, dat scoort natuurlijk goed Wat, wat voor liedje is het? Dat give me everything tonight? Uh, nou, ik zat een keer met Amanda in de auto. Gingen we naar de première echt als, naar de première van Rio. Mm -hmm. Echt al super lang geleden. En toen was het hele lied toch helemaal niet in Nederland. En toen draaiden ze hem. En toen ik zei echt, oh, dit liedje. Dit, oh, dit wordt echt de nummer 1 in Nederland. En toen kwam je echt uh, twee maanden later of zo hier uit. En toen werd hij ook echt een hit. Yeah. En ja, het is gewoon echt een superleuk lied zodra je hoort. Je vindt het meteen leuk. Ja, het is een beetje, er zit alles wel in. Hè? Uh... Afrojack uh, met zijn DJ-dingen en uh, het zingen en het rappen. Maar de vriendin van Afrojack is dus weer een vriendin van jou. Ja, je kent toch allemaal mannen van jou? Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Die, die, die, die staat ook een echte meisje in de jungle, toch? Dus, uh, ja, klopt. Ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan hem draaien. Give me everything tonight van Afrojack. Me working hard.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 Everything Tonight van Avro Jack. We gaan door met Katy Perry en Fireworks. Waarom die plaat, Brit? Nou, normaal, normaal bij dit liedje, als ik het hoorde, word ik gewoon helemaal blij. Er dus, is het echt zo'n kracht in en zo. En als die eens met uitgaat, nou dan. Uh, van dit liedje word ik echt gewoon altijd blij. En, en... en ik kan helemaal niet zo goed Engels, dus ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik weet wel wat Fireworks en maar daar weet ik helemaal niet echt wat ze zingen. <laughs> maar ik, ja, van dat lied, ik word gewoon helemaal blij. van. Ma dan, en dan maakt het ook niet uit dat je niet weet waar het over gaat. Nee, dan, dat is gewoon een beetje die, die toon en alles. Ja. Is... Oké, okay. een beetje explosief nummer en uh, later ook ja, zo. Met ja, met kracht en zo erin. Katy Perry, en file. Do you ever feel like a plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from cave in? light and let it shine just on the night like the Fourth of July cause baby you're a firework come on show them what you're worth make them go ah ah, ah as you show Van Katy Perry uitgekozen door Britt. Goedemorgen, Britt. Goedemorgen. Hallo. Um, uh, de volgende, de, de afgelopen uh, drie platen, dat waren wel vrij recent. Hè? Het masker is nogal ietsje ouder, maar de, de, die andere twee waren vrij recent. En nu krijgen we echt een klassieke, die staat nu altijd al, <laughs> al bovenaan in, in alle top 1000 lijstjes. Angels van Robbie Williams. Ja, nee, dat vind, die vind ik echt uh, zo'n mooi lied. Kijk, normaal, met die liedjes die ik net heb opgenoemd. Dat zijn best wel nieuwe liedjes en die vind je dan even leuk. Ja. Maar die van, die van Robbie Williams, Angel, die blijft gewoon altijd mooi. En dat is best wel speciaal als een lied gewoon altijd mooi blijft. Ja, en wat zijn dan de momenten dat jij Angels van, van Robbie Williams op kan zetten? Nou, gewoon eigenlijk altijd, als je, als je blij bent of niet blij, je kan hem eigenlijk altijd opzetten, want hij, hij is gewoon zo mooi. Ja, en ben je dan ook zo iemand, want Angels is echt een amazing liedje hè? daar kun je echt helemaal los op gaan. Ben jij dan ook iemand die dan helemaal mee blaert? Ik zing wel mee ja, als ik alleen thuis ben. Als uh, er niemand thuis is, dan uh, doe ik het wel. Ja, Anders dan doe ik het er niet aan. Achter de stofzuiger en lekker meezingen. <laughs> Tijdens schoonmaken. Ja, ja. inderdaad. <laughs> Angels, we gaan hem draaien van Rob Williams. I sit and wait. There's an angel. my faith. Do they know? The place is where we go.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 Loving angels instead And stay in through it Oh, she offers me protection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 Angels, Robbie Williams in Crack the Playlist met Brit en de volgende het is me toch een rare plaat. Ik heb geen idee hoe je daar aan komt. Patricia Pai met je bed niet hip. Ja, nee, dat komt. Kijk, Im ken ik die. We um, hebben samen een programma op www. en um, tijdens de opnames zongen we altijd. Dat liedje van Je bent niet hip van Patricia Chapai En dat hebben we gewoon zo in het hoofd. Dat, dat, dat, hij was zo verrot. Dat, maar dat we hem gewoon zo leuk eigenlijk begonnen. En zo <laughs> grappig begonnen te vinden. Want hij zo lelijk is eigenlijk. Is, eigenlijk is hij heel slecht. Maar juist door zijn slechtheid is hij weer leuk geworden. Ja, en, maar het grappige is ook. Um, nou, normaal, niet iedereen kent alle liedjes. Maar dit liedje, echt alle mensen... Uh, van mijn moeders leeftijd van 40 en zo. Ja. Die ken en, en daarboven, zelfs ook nog hele oudere mensen van 60 en 80. Die kennen gewoon allemaal dit lied. En dat vind ik zo grappig. <laughs> ik ging laatst uh, was ik op vakantie en dan ging ik eventjes als uh, een beetje DJ en muziek opzetten. En op een gegeven moment zette ik dat lied op van Patricia Pai En al die oudere mensen gingen gewoon helemaal los. En dat was echt gewoon super grappig. Ga gaan kijken of er een belletje gaat rinkelen bij. Je bent niet hip van Patricia Pai. Je bent niet hip, je bent niet vlot.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 Je bent niet Hip, Patricia Pai, En dan gaan we door met Glennis Grace met afscheid. Het valt wel op trouwens, Britt, dat je veel Nederlandstalige uh, artiesten yeah. hebt. En ook veel Nederlandse artiesten. Everett Jack is natuurlijk ook Nederlands. Hoe, hoe komt dat? Is dat een beetje nou, raak? Nee, ik, ik, ik moest uh, eigenlijk die playlist maken net. Ja. En eigenlijk was ik alleen maar Nederlandstalig. Toen <laughs> dacht ik, oh nou, ik doe er maar ook wel een paar Engelsen doorheen. Ja. Maar ik, ik hou zoveel Nederlandse talige muziek, want ik versta het gewoon heel goed. En ik vind het gewoon ja, leuke meezingen en zo. Ja, ik, ik hou gewoon echt het meeste van Nederlands talen. Ja, en dan mag je kiezen uit een uh, uh, aantal liedjes. En dan kies je voor Afscheid, maar dan niet het origineel, maar de versie van Glennis Grace. Waarom die waarom Ja, ik die vind die versie. De, de versie van Glennis Grace mooier, omdat um, ja, zij is natuurlijk een meisje en ik ook. En dan, dan is die versie toch wel weer anders. Dan is die slaat hij versie op een jongen en anders slaat hij op een meisje, ja, en dat is moeilijk ja, te, ja, te begrijpen. Ja. Ah ja, dus hij komt meer aan omdat hij wordt gezongen vanuit uit het oogpunt van een vrouw eigenlijk. Ja, inderdaad, want ik val op jongens en uh, anders als als je naar die van. Van, uh, hoe weet je dat luistert, van ja. Xander Boussier, dan lijkt het net of veel op bijtjes valt. Maar vond je het toen ook al een, uh, een leuke plaat, of dat niet? Mm, ja, ik vond hem wel leuk, maar nu heeft hij nog echt even een extraatje ja. gekregen. En het was ook wel echt gewoon top gezongen natuurlijk. Dus het, het, was, het is ook wel echt... Ja, ze kan echt goed zingen, ja. dat is helemaal goed, heel mooi. Het is de nummer één geweest, Afscheid van Glennis Grace. Altijd bij elkaar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 bij jou. Dan Zou ik zeggen dat ik op je wacht Dat de toekomst naar ons wacht Dan zou ik zeggen voor een zoveel stukje Veel wil geen ander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 No! Afscheid Glennis Grace, het origineel van Alexander de Bouissonier, maar Glennis Grace die scoorde hier ook een grote hit mee. We gaan door, Britt, met uh, Jan Smit. Dat is de tweede alweer uit uh, de Volendam crew. Cupido. Ja, dat is uh, ook al een heel oud liedje en dat is net als met Angel. Dat liedje blijft gewoon mooi. Ja? Dat, uh, ja, ik vind het gewoon, soms als je naar muziek luistert, dan, ja, dan is, bij sommige liedjes heb je dat gewoon, dat je dat vet mooi vindt. Dus jij, jij, jij kan Jan Smit wel vergelijken met, uh, met Robbie Williams wat dat betreft? Nou, Jan Smit is ietsje beter, vind ik. <laughs> ja, serieus? Ja, nou, dat kan. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus Cupido, dat gaat toch... Uh, waar, gaat het, waar gaat het ook weer over? Ik weet het niet meer zo goed. Um, Nou, het gaat zeg maar over um, dat hij verliefd is, geloof ik. En uh, dat uh, Cupido is een liefdesplanet en die zit achter hem aan of zo. <laughs> zo iets is het nu dus gewoon. <laughs> en moet en, de, en, en jij, jij zit er altijd op luisteren en dan denk je, ah ja, die, liefdes, die liefdesplanet die zit ook, ook altijd achter mij aan, dus dat, daar kan je wel een beetje in herkennen. Nou, soms wel, soms niet. Maar het blijft gewoon mooi. Ja. Jasmid, cupido. Je schaduw blijft me volgen, je pijlen zijn gericht. Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht. Waarom ben jij zo bezig met dat leventje van mij? Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zij. Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuur blustert. Oh Cupido, laat me toch met rust. Ik jou daar niet om vraag Toch lijk je niet te luisteren Op dagen als vandaag Probeert mijn weg te wijzen Naar de schat die ik niet vind Zal de ware mij ooit vangen Als Amore mij verblind Toch is er nog niet één Jouw liefdesvuren blust Oh cupido Laat me toch met rust So Uit Volendam, Jan Smit, Cupido en Crack the Playlist. En dan is de laatste uh, uh, een artiest waarmee we ook zijn begonnen. Ja, klopt. Want um, eigenlijk wilde ik al die liedjes gewoon van Nick en Simon doen. Maar uh, toen dacht ik, dan, ik wissel het wel een beetje af. Maar deze dacht ik, die moet er echt in. Ja. Want... Um, dit, is, dit liedje van toen ik dit liedje hoorde was ik echt fan van Nick Simon geworden. Want op dat moment had ik ook een vriendje die was ook soldaat. Ja. En uh, dat, toen had dit liedje wel echt betekenis en dan vond ik het zo mooi en zo. En ik vind het liedje ook nog altijd mooi, ja. ze hebben het toch ook geschreven voor, uh, voor uh, soldaten in, uh, in Oerskant, toch? Ja, volgens mij wel ja. ja, ja. Maar sinds ik dit liedje hoor, was ik fan geworden van Nick Simon. Dus die blijft ook altijd goed en die, die moet er ook gewoon nog in. Heb jij met jouw nieuwbak uh, BN-status, uh, Nick en Simon, als een keertje ontmoet? Ik heb ze geïnterviewd voor het programma van Imke en mij. Dat was oh. echt het allerfette wat we gedaan hebben. Ja, want als je zo'n groot fan bent, is dat wel... Uh, zijn dat wel voor? Ja, mooie, is echt vet, hoor. Ja, is dat wel leuk om, om er ook nog bij te hebben? Ik bedoel, als je een ja. bekende Nederlander wordt, dan maar ook meteen allemaal leuke dingen. Ja, hmm. inderdaad. Want bevalt dat een beetje, dat bekende Nederlanders zijn? Je bent er toch een beetje. Uh, ja, het is heel leuk. Alleen... Um, Soms als je er een keer geen zin in hebt, of in foto's of zo, dan je kan je het niet zelf bepalen wanneer het nee, wel en niet is. Want ik moet er maar, echt niet aan denken, omdat mensen je continu aanstaren en zo. En ook in zo'n zo kleedhokje bij het zwembad, dat mensen dan de hele tijd naar je toe komen en zo. Ik lijkt mij lijk zelf wel vervelend. Nou, het, die mensen zijn altijd heel erg leuk en dat, dat maakt het wel echt superleuk. Mm. Maar soms met uitgaan dan wil je gewoon even met je vriendinnen zijn en dan komen telkens mensen van, ja, um, wat vind je nou van het, al, iedereen een praatje met je maakt? Dan denk ik, ja, jullie het zelf nu toch ook? Maar, ja. ja, voor de rest, het is, heeft ook echt heel veel leuke dingen, hoor. Na naar die uh, shows gaan en ja. zo, met uh, bijvoorbeeld Carlo en Irene, dat is wel echt heel cool. Ja, maar je had op een gegeven moment ook, volgens mij is dat nog steeds wel zo, dat als, als jij iets zegt, en dan, uh, dan, dan uh, luisteren meteen alle journalisten uh, verslag heeft van ja. de Telegraaf mee, en dan staat het ineens op de voorpagina van de Telegraaf-site. Ja, dat was ook eng. Ja, dat... Dan had ik een, uh, mijn goudtjes had ik gered met een de flikendeelpang, en toen stond er meteen Brit redt goudvis ja. in het grootste. dacht ik, wow. Terwijl jij ja, gewoon op een vrijdagmiddag heel over die goudvis eruit... Terwijl eh, gewoon iedereen, zijn goudvis valt wel een keer om. En die redden hem dan misschien ook met een, uh, weet ik wel, met een stokje of met een barbecue tang. En dan staat het niet in de krant, maar bij mij wel. Dat is wel echt heel, heel bizar om mee te maken. Ja, lijkt mij ook, lijkt mij ook. Nou Brit, ik ga je laatste liedje draaien, de soldaat. En uh, ik wens je nog een hele fijne nacht. En uh, wie weet het volgende keer. Is goed. Dankjewel. Doe. En weer uit de zonde Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. 10. Op de mat, een officiële enveloppe. Het noodlot greep hem in de kraak, in een en in de laag, en zijn brieven hielden op. Nick en Simon, uh, het laatste liedje dat uitgekozen is door Brit de Soldaat, heette dat. En uh, die Nick en Simon die zijn in een uh, flinke strijd met elkaar. Uh, Nick is samen met Thomas Akta gegaan. En uh, Simon, uh, Simon Keizer is samen met de Munnik. En, en dan heet ze Nick en Thomas en Keizer en de Munnik. Die hebben allebei een liedje gemaakt bij de duo's. En uh, gingen toen uh, ja, met elkaar in, uh, in een soort van strijd... van wie als hoogste zou eindigen in de hitparade. En er is een winnaar. En uh, wie die winnaar is, dat ga ik je straks vertellen na zes uur. En dan draai ik meteen het liedje. Dus of van Nick en Thomas, of van Keizer en de Munnik. En we gaan het hebben over de storm in Amerika. Dat gaat er nog steeds flink los op mijn Twitter. Twitter.com slash Luke. Heb ik nog even een extra linkje geplaatst van uh, The Weather Channel kun je meekijken met, uh, met Amerikanen, hoe ze het daar allemaal verslaan. Twitter.com slash Luc. Um, je, je hoort ook verder uh, de column van Pieter Derks. Pieter spreekt, is dat en we spreken ook Victor Verbeek. Victor die woont in New York. Hij heeft nu uh, geëvacueerd. Hij heeft uh, huis, haard en kat moeten achterlaten. Hij zit nu in Seattle ergens op een camping, hoog en droog. Maar uh, hij maakt zich toch wel een beetje zorgen hoe dat nou allemaal moet aflopen met zijn huis. Hij zit namelijk in uh, het uh, lage gedeelte van New York, in Brooklyn. En dat kan zomaar gaan om, uh, overstromen, natuurlijk. Dus hoe dat uh, allemaal afloopt, hoor je straks ook. En dan spreken we met Victor van Beek. Dat allemaal na het nieuws met Judith Stubnitski.